Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Sinds de terreuraanval in Israël twee weken geleden, houdt Hamas zeker 210 mensen gegijzeld. Dat zegt het Israëlische leger. Volgens Israël is dat niet het definitieve aantal, omdat er nog altijd onderzoek wordt gedaan naar mensen die worden vermist. De Amerikaanse moeder en dochter die gisteren werden vrijgelaten, zijn niet meegeteld. Eerder vandaag ontstond er een misverstand over de vrijlating van Thaise gegijzelden. Het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring... de vrijlating van twee gijzelaars te verwelkomen. De journalisten interpreteerden dat als de vrijlating van twee Thaise gijzelaars. Maar waarschijnlijk doelde het ministerie op de Amerikaanse moeder en dochter. In Gaza worden 19 mensen met een Thaise paspoort vastgehouden. Het is de grootste groep buitenlandse gegijzelden. Na een zelfverkozen ballingschap van vier jaar is Nawaz Sharif teruggekeerd naar Pakistan. Hij was drie keer premier van het land. In 2019 vertrok hij naar Londen voor een medische behandeling. Hij zat toen een zelfstraf uit van 14 jaar vanwege corruptie. Dinsdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. De verdachte van een dodelijke schietpartij in Rotterdam vorige week wordt nu ook gezocht voor een steekincident in Zutphen afgelopen nacht. Daarbij raakte een man van 32 uit deze stad gewond. De politie noemt de naam van de verdachte omdat hij zeer gevaarlijk zou zijn. Het gaat om de 24-jarige Bradley Dorder. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft ook een foto van de man vrijgegeven. Na een brand in een appartementencomplex, vorige week in Rotterdam, werd een zwaargewonde man gevonden. De psychiater van 60 had een schotwond en overleed ter plekke. Het weer, vanuit het zuidwesten regen, maar er zijn ook droge periodes. Aan zee kan het hard waaien, het is een graad of 15. Morgen geleidelijk minder buien, maar wel veel bewolking. Later breekt de zon vaker door en het wordt dan opnieuw ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Was je al afgelopen? Ja. Hey, uh, ik zou zeggen: allemaal een hele goede middag. Uh, hier is de ondergetekende vrijdrijf bij CFM Entertainers tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, wij gaan uh, als de brand weer naar de kroeg met uh, Robin Topper. Een week van gezwoeg Dus met mijn gappies, Meteen naar de kroeg We trekken aan de bel De barman snapt hem zeker wel Ik heb flink wat centen Diep in mijn zak We gaan raken Gaan dwars door het tak En proost met iedereen We vieren samen Nooit alleen Ja, iedere week Is dit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 Naar de kroeg We bouwen weer een feestje Tot morgen vroeg Hey, we zijn nog lang niet uitgeblust. Tot 7 uur, Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, een, een goede middag. En we gaan verder met Christa Kerkdijk. En uh, jij bent wat ik wil. En natuurlijk gaan we zo lekker uh, ja, even, even kletsen met praatjes. Uh, met Johan Kettenburg hier bij CFM Entertainer for You.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 Naar hits. Kom, dan met mij, Colin Toen zei ik nu ja, Colin Ik wou het alle dagen dat jij hier al waren. Kom, wie wil er met mij dansen? En hey, wie gaat er met me mee? Naar de parelwitte stranden aan de Middellandse Zee. De ja, beste Hollandse, ja, Hollandse hits. Ineens spelde jij me af Je was blijven hangen bij wat vrienden Het was voor mij geen probleem Je bleef weg tot de volgende morgen Veranderde steeds van verhaal Als ik vroeg waar jij had geslapen Vond je mij zo gemeen Thank Voor die ander, waar je mij voor in hebt geruilt Ik zal nooit meer op je wachten Doe mezelf dit niet meer aan Want ik weet dat jij nooit verandert En je steeds achter leugens verschuilt Hoewel ik zo slecht van je denken We blijven nog even, want. De Entertainment for You. Zaterdag, gast. Ja, hier is hij dan weer. Johan Kettenburg. Ja, ik zit weer lekker hoor. Lekker hè? Heb je het koud? Nee, ik heb het zeker niet koud. Maar een bakje koffie mag je zo wel even pakken. Dat gaan we. GELACH gaan we zo even doen. Ja, ik voel me niet thuis, jongens. Ik kan het zo zeggen dat je lekker er Dat weten de mensen niet. Tenminste, niet allemaal. Maar ja, je bent weer met een nieuwe single. Ja. Praatjes. Nou, voor tien jaar. <lacht> ja. Is, is het omstaande uh, praatjes, hè? denk ik, altijd gelijk aan de kroeg? Dat is één, maar uh, ja, deze is ook met een, met een grap gemaakt. Althans, uh, het is zo gegaan, ik vroeg, uh, het is geschreven door Bram Koning. En ik vroeg uh, aan Bram, schrijf eens een liedje, waar wil je het over hebben? Ik zei, oh, interesseert maar nou. uh, uh, uh, uh, uh, zoek er eentje, of maak er eentje, doe je ding. Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen hoorde ik het liedje. Nou, waar gaat dit over? Dat maken we allemaal wel mee. Ik bedoel, ik neem aan dat jij ook een vrouwtje thuis hebt. Ja. En dan zit je wel eens op de die bank komt, en dan loop je te, over, te als het kibbelen. Is. Weet je, dat <laughs> je bij aan eigenlijk het Alsjeblieft wil je niet aan mijn hoofd ja. Weet je Ik heb genoeg voor die praatjes. Ik ga mijn eigen ding doen. Weet je, dat, dat is een beetje de humor van het plaatje. Ja. En, eh... Uh, oh. Ja, dan gaat hier wat uh, niet goed. Nee, maar, eh... Uh... Ja, hij, hij doet het goed. Hij wordt overal opgenomen. Ja, alle ja. stations. Ja, alle uh, stations pakken uh, hem op. Ik ben er heel blij mee. Eén station pakt hem dan niet op. Maar ja, wie weet gaat het nog ooit een keer gebeuren. Maar het maakt niet uit, weet je. Uh, er wordt echt overal gedraaid. Ik was ja, dan noem je een, een beetje een jaren tachtig uh, muziek. Zo'n praatje bedoel uh, je? De, nee, die hem niet draait. De, de, de, nou, ik wil hem wel bij de naam noemen. Aan. De Tros pak oh. ik niet op. Oh, oké. Okay. Nee, dat vind ik heel frappant. Dat vreemd. is uh, vreemd, ja. Ja, heel frappant. Dus, uh, maar zeker voor de rest alles en dus pakken hem op. En uh, ja, heel blij mee. Hey, uh, <tossimus> ik ga even een, een, een ander plaatje van je draaien. Want uh, er gebeurt hier van alles in, de, in het systeem. En uh, dat is ook een uh, heel oude, hè? Blijf bij mij. Ja, dat is in het, die heb ik trouwens zelf geschreven. dus uh, en Net voordat mijn carrière begon. ja. Ja, ja, want dat is, uh, de, de, daar kregen je de, een speciale kaart voor, geloof ik. Uh, in ieder geval, je was uh, aan het optreden met een of ander uh, programma op televisie. Heb ik al meegedaan. Maar ja, uh, welke. Ik heb ik er heb verschillende heb ik gedaan. Maar ik denk dat je doet op bloed, wel en tranen. Ja, ja. Moet, even... Maar daarvoor was hij al uit, hoor. Daarvoor was hij al daar uit, was, Daarvoor was hij al okay. uit. Oké, ja, ja, wat ja, praat je ja. over? Poeh. Uit de tijd van vrouw Holler, zo oud ben ik al. We gaan hem gewoon draaien. Ja. Liefde, ik zweef. van ik ben zo stap op jou, ja. kijk in mijn ogen en verdwaal met mij, we doen het zo. Mooie clip. Mooi hè? Ja, de clip is ook. Uh, dat is, ja, ik weet niet of uh, mensen het wel eens gezien hebben, maar er is een clip van in ieder geval. Wat ik je vertellen met die clip heb ik een uh, massa gehad. Ik was toen met uh, Rob Ronald. Uh, zat ik in Turkije. En die heeft dat toen uh, voor mij gefilmd. En we gingen de zee op met die boot. Het was uh, bewolkt. Ik dacht, oh, daar gaat mijn clipje. Uh, maar we hadden drie zangers aan boord. En uh, de eerste twee begonnen te zingen. En te zingen. En ik: dacht, nou, laat me zitten, het wordt niks. En in één keer brak de zon op. Dat was het moment dat ik uh, die clip, die clip ja, op. Dat ja, dat was fantastisch. Ja, want het is een mooie clip. Ja. Een uh, mooie jacht. En uh, ja, uh, je zit eigenlijk op zee. Ja. Zonnetje. Precies. Dus uh, ja, als mensen nieuwsgierig zijn, moeten ze gewoon even kijken naar uh, het nummer het blijft Bij Mij, Johan Kettenburg. En uh, ja, dan komt het allemaal goed. Doe? Ik zou zeggen, veel, ja, veel gewoon, kijken. Gewoon, gewoon, gewoon <laughs> veel kijken. En uh, uh, ja, een reactie later maar ook natuurlijk. Dat, Dat altijd, vind uh, ik het leukste, ja. Zal, wel, wel leuke reacties natuurlijk niet. Uh. <laughs> ook, en, zeg, en dit is een van de weinige die, uh, die ik zelf heb, uh, heb geschreven. Ja. Uh, ja. Ben je er trots op? Op deze, zeker. Zeker. Dus uh, het gaat eigenlijk min of meer een beetje over de geheime liefde die ik ooit heb gehad. En daarvoor heb ik. Eh, voor haar heb ik, heb ik het. Oh, hoor. even. dit uit doen. Daar heb ik het min of meer voor geschreven. Ja. En dat. Uh, even wachten. Dat jongen. weet zij ook? Ik krijg van alles. Ja. Hier gaat wat fout. Ja, nou, dat had ik net ook. Sorry jongens, nee, ik nee, nee, draag op te stellen. Geluid. Er zit een Bluetooth op. En dan ik alles in mijn oren. En dat moet ik niet hebben. Nou. Gaat in één keer met 11 wonen. Wordt er niet goed van. Dus, uh, maar wat ik al zeggen wil... is uh, dat liedje heb ik speciaal toen, uh, toen voor die dame geschreven. En, uh, ja, ben je er trots op? Ik ben er trots op, je ja. Het ja, ja. Dit is een wat mooie de, herinnering die je hebt mee in je leven. Ja, inderdaad. Herinneringen zijn altijd uh, fijn. Ja, ik zeg altijd... Weet zij het ook? Of uh, dat het uh, ooit uh, daarvoor? Gedeeltelijk. Ik heb het nooit, nooit keihard gezegd van... Uh, het is jouw nummer, heb ik nooit gedaan. Nee, oké. Okay. Hé, hey, ehm um, want dit, dit nummer volgens mij is dat in de jaren begin 90. Welke? Blijf bij mij. Ja, ja die ah, kan, moet wel opgaan. Ja. kan moet je wel op gaan. Ja, kan moeilijk wel op gaan, Want bloed, zweet en tranen, dat was toen. Dat was in twee. Ik hoop het goed zeg. Uh, 2013, ja. Bloed, zweet en tranen was in 2013. Oké. Okay. Dus ze komen uh, ver daarna. Ja. Nou, ik heb, uh, ik heb praatjes heb ik uh, gevonden. Heb je hem? Ik heb hem hoor. Ja, ja, ja. Dus we, we gaan hem in ieder geval draaien nu. En uh, ik zou zeggen, luister maar. Ik kom zomaar in mijn leven na een feestje in de stad dacht dat ik het had gevonden, want ze noemde mij steeds schat. Maar ik kreeg snel in de gaten dat ze heel te babbels had. Nee, het ging niet om de liefde, maar om de centen in mijn zak. Ik ben er nu wel klaar mee, ik ben het nu wel zat. Waarom komen er toch altijd van die vrouwen op mijn paard? Voortaan. Want we blijven nog geen maatjes. Het is over je kunt gaan. Ik heb genoeg van naar die praatjes. Zu het maar uit, ik zeg daarbij. Je nee. zal me zenten gaan missen, maar ik krijg geen voor mee. Je zal me zenten gaan missen, maar ik krijg geen stuiver mee. Ik ga weer stappen en weer zingen, doe gewoon mijn eigen dingen. Ga je na een dag vergeten, dat je me kwijt bent, zal je weten. Ik zal het in de stad vertellen, ook dat niemand je gaat bellen. Want je hebt geen echte vrienden, maar nu heb jij wat je verdiende. Ik ben er nu wel klaar mee, ik ben het nu wel zat. Waarom komen er toch altijd van die vrouwen op mijn paard? Mijn eigen gang voortaan, want we blijven toch geen maatjes, het is over, je kunt gaan. Ik heb genoeg van al die praatjes, Zul ik maar uit, ik zeg daarbij. Je zal me centen we gaan missen, maar ik krijg geen stuiver mee. Je zal me centen we gaan missen, maar ik krijg geen stuiver mee. Voortaan. Want we blijven toch geen maatjes, het is over je te gaan. Ik heb genoeg van al die praatjes, zoek het maar uit, ik zeg B. Je zal me centen dan, aan missen, maar ik krijg geen stuiver mee. Je zal me centen dan missen, maar ik krijg raad... geen stuiver mee. Nou, dat is duidelijk. Je krijgt een mee. Nee, kom op hoor. Hey, we sparen af zo hard. We moeten er zoveel delen. Ja. <laughs> Je moet het een beetje zelf houden. Lekker ik wou dat zeggen. Prachtig nummer. De, de, de, ik vroeg mij af. Hè. Is het uh, compleet uh, allemaal live gespeeld ook? Ingespeeld? Uh, nee, het is, het is een, een klein beetje een doosje en een klein beetje live. Oké. Okay. Ja. Ja, is, en is, uh... de, de Saxen zien dat live. Ja, dat is een mooi instrument, zeg ik. Dat, uh, ja, daar hou ik wel van. Uh, ja, dat legt mij gewoon heel... Uh... Maar ja, zeg ik, het is opgenomen bij Frank van Kooijen. En uh, nou ja, als er geen tovenaar is uh, qua banden maken, dan... Uh, ja, erzeker, ja, en zeker... En, en dikke tien. En zeker qua feest natuurlijk. Zeker, absoluut. Hé, hey, um, al je woorden zijn te veel. Nou ja, vandaag niet, maar... Nee, <laughs> vandaag uh, <laughs> niet... Maar uh, wat ik zeg... Ook die is destijds opgenomen bij Frank van ja. En is ook een feestplaat. Ja, daar herkennen de mensen mij van natuurlijk... van dat liedje. Al je woorden zit veel. Of waar is het feestje? Dat soort uh, ja, ja. liederen. Um, ik zou zeggen, oordeel zelf. Het is een prachtig nummer. Ja, het is... Uh, nou ja, het begint gewoon uh, rustig, hè? Het is, het is een... Uh, destijds... Ik, ik ben niet zo van het coveren. Uh, maar dit liedje... Heb ik, heb, ik, ...heb ik zoveel naar geluisterd vroeger... ...dat ik dacht van... ...hier wil ik iets mee. En, en ik heb het gedaan. Ik heb uh, de eerste versie... De versie was, ...was een, een quickstep versie. Ja. En ik denk... ...ja, ik vond het mooi... ...maar ik was nog niet tevreden. Ik heb het laten druppelen... ...ik heb het later nog een keer uitgebracht... Voor de, ...tot een feest uh, versie. Ja... Heel Nederland kent hem. De mensen die nu gaan luisteren zullen het uh, herkennen. Ja, want ik. Uh, destijds draaide ik. Uh, toen Hazes hem daarmee uitkwam. Ja. Toen uh, draaide ik hem heel vaak uh, in de kroeg. Ja. En het is dus ook even zijn mooiste plaat hoor. Ja. Of die originele dan. Ik luister ja. hem ook nog steeds. Ja. Heel vaak. Dus ja. het uh, is. Dit is, dit is een van mijn uh, uh, lievelingsliedjes. Maar ja, ik heb geen zin om. één uh, op één. naar de mensen te, te brengen. Nee, inderdaad. Ik, ik heb deze dan. Uh, uh, ja, uh, gecoverd. Uh, wat anders weten te maken. Ja, we gaan er naar luisteren. Leuk. Oh, dan word ik wel... Een, een ruzie met de... de apparaat. Ja. Leef. Leef je leven zoals jij dat wilt. Maar laat me...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 Wat je wraak mag ik geel, maar dat is nu niet meer nodig Dit is nu echt de laatste keer, want je haat je met zich meer En je bent hier overboden Door jou ben ik mijn vrienden kwijt, dus het is de hoogte tijd Dat je weg gaat ver van mij Jij dacht het in die gebeuren kon, toen je me zag en overwon Om je heen, zo hard en gevoelloos als een steen. Ik voelde mij in die wereld niet thuis. Ik miste zoveel warmte in mijn huis. Je lang je niet deze traan, terwijl ik jou zomaar laat gaan. Nee, ik kies niet voor zo'n koud bestaan. Al je woorden zijn te veel, maar je raakt maar ik heel, maar dat is nu niet meer nodig Het is nu echt de laatste keer, want je haat je mensen meer En je bent hier overwonen Door jou ben ik mijn vrienden kwijt, dus het is de hoogste tijd Dat je weg gaat ver van mij Jij dacht dat dit niet gebeuren kon, Kun je me zagen en overwon Maar me gingen om lekker. is lekker, hè? Ja, hij is, uh, hij is heerlijk, ja. Dan kan je niet op stil blijven zitten. Nee, nee, nee. nee het is echt een, uh, ja, een de eerste glas. En uh, ja, niks op aan te merken eigenlijk. Ja, dankjewel. Ik zat te wachten tot ik na, komt ja <laughs> nee, niks op aan te merken. Nee, helemaal niet. Nee, en, en zo ook kijk uh, kijken, zeg maar uh, uh, het nummer, nee, het maakt me niets meer uit. Ja. Die hebben we nu klaarstaan. De tekstschrijver, ik moet me even doodschamen. Maar ik kom even echt niet op zijn naam. Maar de tekstschrijver die dit liedje gemaakt heeft destijds van Hazes. Um, die heeft mij uh, benaderd, gebeld, gesproken. En die zei tegen mij van Johan, ik zou graag willen dat je dat liedje uh, opneemt. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, ten eerste, heb Hazes te heb, heeft het opgenomen. De mensen kennen het al. Ik zeg, en ik wil niet meer kufferen. Ik heb ik geen zin in. Ik, ik heb één liedje gecufferd, Vind ik genoeg. Uh, mensen vinden het leuk. Maar ik wil eigen platen maken. En heeft hij later op, op een papiertje. Dat zie je ook op de hoest terug. Zijn handgeschreven brief. Met wil je toch alsjeblieft het liedje opnemen. Nou ja. Ik vond het een eer natuurlijk wel. Om dat voor hem te mogen doen. Het is dan best wel een man op leeftijd. Daar heb ik over naast je te denken. We zijn gaan praten. En op een gegeven moment. Oké. Okay, zeg maar, dan wil ik alleen een... Ander muziekzaamtje in hebben, een gitaartje. Hij is één op één hetzelfde, maar de gitaar ja, toch even net, iets anders uh... hebben. En uh, ik heb dat voor hem, een klein beetje ook als eerbetoon voor die tekstschrijver, uh, heb ik het uh, opgenomen. En ja, ik, ik krijg daar ook alleen maar complimenten van. Dus uh, nou, mooi ja, ik, ik zeg altijd: uh, ja, je, je hebt er ook. Uh, ja, je bent diegene die zijn uh, liedjes kan vertolken. Laten we het zo zeggen. Dankjewel. je wel. We dan nou ja, sommige dingen heb je wel een beetje. Je moet eelt je moet op je handen hebben. Je moet, je moet ziel hebben. Een rugzak moet je dragen. Wil je, wil je dit kunnen brengen bij de mensen? En uh, laat ik ze ja. nou. Ik, ik, heb, ik heb dat hele pakketje. Heb ik, uh, dat heb je in huis? Heb ik in huis. Ja, ja dus uh, daarom. We gaan er naar luisteren. Me zorgen over ons Samen leven is al lang voorbij Weet niet hoe het gebeuren kon Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid Jij sloeg andere wegen in Amos is opgebloeid, heeft nu voor mij geen lekker zin. Nee, maak me niet. Toch haar eigen gang En ze schuift je langzaam aan de kant Ik zag haar met een andere man Nee, maakt me niet meer uit Of je mij Aan het trekken. Ja, dit is, uh, ja. Dit, dit is heerlijk om te zingen. Echt? Ja, heerlijk. Ja, ook om naar te luisteren. Nou, zeg ik, je hebt, je hebt het hele pakket in huis. Dus. Dankjewel. je, wel. Ja. Dank je wel. Nee, Heerlijk. Hey, um, nou, gaan we even terug naar de vervelende tijd? En dat is uh, tussen 20 en uh, 22. Ja, de coronatijd. Hè? De coronatijd. Ja, vreselijk. Vreselijk. Ja. Ik hoop ook niet dat, dat we dit weer gaan meemaken. Uh, of dat de mensen allemaal doorslaan. Of uh, nou ja, goed. Het is verschrikkelijk. Ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Er zijn verontrustende uh, dingetjes. Dat je zegt van, ja, er ja, gaat weer wat aankomen. Ja, maar ja, mensen moeten zich eigenlijk niet zo helemaal gek laten maken. Uh, zo, zo sta ik erin. Ja. Uh, ik weet niet of ik het mag zeggen. Ik ga het toch zeggen. Uh, ik heb nergens aan meegedaan. aan uh, Niet één spuit omdat ik daar totaal niet in geloof. Nee. Want ik geloof niet in een medicijn die je binnen 2, 3, 4, 5 maanden kan ontwikkelen dat je zegt van nou kijk eens. Dit gaat je leven redden. Ja. Geloof ik niet in. Uh, ik geloof wel in uh, bloedgroep A, B, C of O of weet ik ja. dat wat. Ik heb bloedgroep O. Dat, uh, je hebt niks aan die informatie. Maar voor me waarom zeg ik het? Ik heb een hele goede immuunsysteem. Ja. Ik weet het van mezelf. En uh, ja, weet je, ik heb zoiets van. Uh, Stel, het zou slecht met me gaan, ja, dan is het dan diegene die naast me staat, wie dan ook. Ja, doe er maar een prikje in om als dat mijn leven redt, natuurlijk prima. Ja. Maar in dat uh, wat er gebeurd is, met, de, met, de, met al die, die, die spaten die ze er rondom hebben uitgedeeld. Sorry, ik ja, ja, vind ja, ja, het schandalig. Ja, het is, ik ben er echt is, heel boos over eigenlijk. Ja, het was eigenlijk een, uh, dat je zegt een actie. Want, nou ja, uh, we, ik, doen, we doen wat. In, in, in nou, weet je wat het is? Geef het volk brood en ze eten uit je hand keren die aanspraak. Ja, ja. Nou, dat is wat de politiek ja. gedaan heeft. Ja, Geef eigenlijk. het volk brood en ze eten uit je hand. En je hoeft maar iets te vertellen op televisie of, of, of een soort, al maak je een tekening dat mensen er intrappen in jouw verhaal met wat jij zegt. Ja, ja Nederlanders zijn bekend als volgers. Ja. En uh, vind ik vind het prima dat ze volgen, maar bescherm ze ook echt. Snap je? Ja, en, nou, en, en dat is in mijn, in mijn optiek... is dat. Uh, dan gebeurt dat niet? Nee. nee. En uh, ja, daar, daar is dit nummer dus eigenlijk in uh, nou ja, die dit, periode... Ik heb dit uh, nummer, wat je, wat je nu zo gaat draaien, even op de site. Uh, Ik vond het on, echt onwijschrijnend om te zien... dat een hoop mensen niet meer naar hun eigen ouders mochten... Ja. of naar het, naar het bejaardenhuis mochten, whatever... Ja. Uh, vanwege de veiligheid. Noem, nou ja, je, het, het hele pakketje... Het, vooral kennen jullie allemaal. Ja, ja, ja. Ik vond het verschrikkelijk. En uh, los daarvan... Mijn oude heer die was ook... Uh, uh, uh, ik ben wel altijd aan toegegaan trouwens. Ja. Uh, maar ja... Die was er ook niet meer. En, en, en die vond het altijd fijn... Als ik even bij hem op visite was. Ja, ja. Snap je? En het is een muziekliefhebber ook. En hij luisterde altijd muziek. Nou dat zowel, hij was ook fan van mij natuurlijk. Logisch. Maar hij was ook fan van Hazes en, ja, ja. en, en hij is ook fan van Walter en, en van andere collega's van mij. Ja, daar ben ik eigenlijk een beetje door geïnspireerd geraakt om, om, om dit liedje uh, uh, te zingen. Geschreven door Henny Thijssen. Ik heb het ook zo met Henny Thijssen uh, besproken. En Hennie, het, het, het komt uit de pen van Henny. Dus, ja. uh, nou ja, Henny, uh, ja. die kennen uh, we allemaal wel. Die kan schrijven. We gaan eventjes uh, lekker naar luisteren. Even nog visite. En dat allemaal en altijd blijven doen. Vooral je ouders. Ja, dat vooral. Er zijn momenten. In zal vergeten. Zo nu en dan, dan kom jij hier voorbij. Het voelt zo goed als ik je zie, aan jou moet denken. Ze betekenen meer en meer voor mij. Het zijn gedachten die ik nooit kan weten. Y'all mooi plaat ja, ja, heerlijk. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat, ja, dat doe je toch wel altijd als je, als je dat nummer denkt. Dan doe je toch wat aan die tijd terugdenken, denk ik. Ja, zeker. Tuurlijk. Uh, ik heb ze niet meer. dus uh, Mijn ouders niet. Dus, nee, nou, nee, dat nee. Is, uh, ik, ik heb er heel vaak last van. Maar goed, ik ben een volwassen uh, grote kerel. Maar uh, ja, ze uh, zeggen wel eens je gaat door. Maar uh, ik weet niet. Ik vind het toch wel heel bizar hoor, om uh, zulke mensen los te laten. Uh, nou ja, loslaten, dat vind ik een groot woord. Eigenlijk. Ja, oké, okay, maar uh, je moet verder. Het is, het is niet, je ja. praat niet meer zoals je, wat je, wat je vroeger deed. Nee. Uh, je, je, je, je komt thuis bij die ouders. Ja. Je, of je bent vrolijk of je loopt wat te zeiken. Even een praatje maken, inderdaad. Even een praatje ja, maken, ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, um, nou ja, van de trieste tijd gaan we naar een lach op je gezicht. ja je ook geschreven de Henny ja, dat, uh, daar is ook een hele mooie clip ja, bij gemaakt. Dan lach in gezicht, een goed bericht. Ja, toch? Ja. Zo, toch. Zo is het wel, ja. Ja, toch? Hey, maar uh, ja, geschreven door Henny Thijssen. Uh, zelf heb je daar ook nog een beetje inbreng bij gehad, of... Uh... Uh, deze niet. Ik heb, uh, deze heb ik hem, uh, de vrije gelaten. Oké. Okay. Toen zei van, wat wil je? Ik zei, ik, ze mamma, ja, mag ja, maar ja, mak je man. We kijken wel wat, uh, wat er gebeurt. Zo is het uh, eigenlijk, dit liedje ontstaan ook. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Zullen we nog luisteren? Of, of zeg, we hebben niet zo heel veel tijd. Binnen, dus, nee, ik kan nog een beetje reclame uh, maken. Uh, uh, <laughs> zo is het Johan Kitterberg <laughs> en een uh, lach op je gezicht. Ze gaan en komen, het leven gaat zoals het gaat, je moet de beste ervan maken, dan doe je toch niemand kwaad Je kunt altijd met iedereen doorheen doen, je zet je masker op.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 Hoppa. Ja, een lach op je gezicht werkt altijd. Heerlijke plaat ja, hoor. Ja, toch? Ja, ja. Bedoel, uh, ja, toch? Ja, ik bedoel, lekker feestje. Toch? Ja, ik bedoel, moeten we daar nog aan toevoegen? Niks? Uh, Vel draaien. Eens ik veel draaien. Veel draaien. Hey, maar, um, Nou ja, dan laat ik nu uh, even kijken hoor aan jou de keuze, uh, mij krijg je niet meer stuk, of uh, laten de zomer nu maar komen. Heb jij toevallig ook feestje'? Die heb ik ook nog. Ik denk dat de mensen die het leuker vinden. Uh, dan, dan, dan, ja. Dus uh, die andere is allemaal hartstikke mooi hoor. Die, uh, die eerste, uh, mij krijg ik in een stuk, is een levensverhaal. Ook, voor, ook over mij. Uh, uh, gedurende mijn scheidingsperiode. Dus uh, ja, het is, het is een bloersnummer, heerlijke plaat. Ja. Uh, maar ja, weet je, je houd lekker op het feest. Wadderscheidfeest, die is een mooie plaat. En kunnen we eens lekker zometeen de kroegen in naam? Ja, nou ja ik, ik, ik ben hem nog. Uh, ik, ik heb hem, dus ik, ik heb hem net voorbij gekomen. Ah, oh, nee, dat dus Ik praat wel even door hoor. Dus uh, nou ja, vanmorgen op de supermarkt geweest en uh, twee pakken melk gekocht, uh, blokje kaas. worst, <lacht> Ik klep. Ik klet, klet zou ik maar weer aan mijn nek hoor. Maar goed. Ja, we gaan, we gaan maar uh, wel even, even leuk voor, uh, dit is waarschijnlijk het laatste plaatje wat je nu gaat draaien, want we gaan er alweer bijna uit, hè? We gaan er bijna uit, ja. ja als, als de mensen geïnteresseerd zijn uh, in Jonge Kettenburg uh, mensen, lieve mensen, ik ben uh, op internet, internet volop te zien. Ik ben bezig met mijn website, maar uh, die is nog niet uh, helemaal naar mijn zin, dus uh, dat kan nog eventjes, uh, een weekje of twee, denk misschien wel drie. Duren voordat hij in de lucht is. Ik ben op uh, Spotify, TikTok, uh, weet ik het allemaal. Van alles wat. Social media wel, wat ben ik uh, ja. gewoon te zoeken. Toets mijn naam in jongen, Kettenburg. Je komt op vanzelf. En zo is het ook uh, natuurlijk op uh, YouTube. Op YouTube, ja. als je daar een filmpje ziet, dat is wel leuk. Uh, ga lekker naar praatjes, want dat is op het moment mijn nieuwe single. Ja. Uh, geef er. Druk even op de duimpje. Vooral de duimpie. Dat ja. is uh, daar maak je me heel erg blij mee. En uh, ja, uh, Spotify. Uh, Nee, ja. Download het liedje, praatjes. Maak je me ook weer heel blij mee. En deel het liedje met je vrienden, met je familie, waarver, overal. Ja, dan, dan kan ik zeggen dat ik uh, zeer, zeer snel weer op de radio ben. Ja, nou ja, ik, ik hoop in ieder geval dat het uh, ja, heel goed gaat. Ja, dat, dat hoop ik ook met deze praatjes. het dus, uh, verdient het, het is, een, het is een mooie single. En een, een mooie, mooie feeststamper. Ja. En het verdient en, ieder en, van en, een plekje. We plekken. zijn alweer aan het nadenken voor een vervolg in, uh, in maart. Uh, uh, Februari, februar, maart verwacht ik dat ik weer met een uh, nieuwe single uitkom. Uh, uh, alleen dan. Maar ik kom, daarvoor kom ik ook nog uit samen met nog iemand. Ik heb een primeurtje. Ik ga niet helemaal zeggen hoe of wat. Ja. Maar uh, een soort van carnavalsplaat gaan wij uh, dit keer doen. En dat wordt februari, medio februari, februari zo? Ja, ja, ja, januari, februari. Ja. Dan uh, willen wij uh, de markt op met een liedje. En dan, uh, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Uh, ik ben wel vaak geboekt, ook tijdens de carnaval. Ik had zoiets van, nou weet je, we moeten er nou maar eens eentje gaan maken. En dat doe ik samen met nog, uh, met nog een, een, een topzanger. Waarvan ik nu even de naam niet ga noemen. Maar uh, ja, ik vind het de kanjer. En ik ben er tr trots op dat ik binnenkort met hem de 29 e uh, november gaan met hem in de studio in. Ja. Om uh, weer een mooie plaat op te nemen. Dus uh, er, komt, er, er komt veel aan. Oké, okay, ga je nog uh, wat met de kerst doen? Ja, lekker eten. Oké, okay. <laughs> hey, dan wens ik jou nog uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, graag tot de volgende keer. Ja, heel graag.